Hallo luisteraartjes, hier zijn we met Kletsplaraat 11. En het, ik ben Jaap. En het is vandaag 19 augustus 2022. En ja, hier zitten we dan weer op de vrijdagavond op Ridder Radio. En dan gaan we even de volgende mensen verwelkomen die op de chat zitten. CPR, Dredred. En dan hebben we. Oh, nog een keer. Ja, wie hebben we nog meer? Dan hebben we natuurlijk ook nog uh, Dirk. Els, Emilio, Izet, Starman, Sunset, Tom, Star, C.P.A., Red, Dirk. Red, en Els. En Els, bedankt uh, voor de gezellige uitzending. Uh, volgens mij moeten we nu wel in de lucht zitten, dacht ik zo, toch? Ja, want ik zie nog niet dat ik uh, uh, onerben mijn boost staat wel aan, zie ik, ja. Dus ze kan nog even duren, denk ik. Hé, hey, dat is vreemd. Ik wacht het even af. En als ik hem nou opnieuw aanzet, even kijken, hey, nog steeds niet. Oei, oei, oei, oei, oei. Hey. ja, ja, hey. ik hoor muziek, ik hoor muziek, ai, ai, ai, ai, dat is wel heel apart. Ja hoor. hmm, ik hoor niks. Ik hoor alleen maar ziet. Dat is uh, heel merkwaardig. Nog een proberen. Ja, ik ben toch echt, dacht ik, aan uh, het zenden. Oh, oh, oh, Ja ik hoor wel de ridder. Ik hoor de trein, ja, inderdaad. Ik hoor Els net maar ik ben toch echt op tijd begonnen met starten. Ja. Mm -hmm. ja. Ik snap er niks meer van. Hé, ja. Wat nu? <laughs> Ik weet het niet hoor. Ja, de stream staat aan, maar dat geeft duidelijk alles. Uh... Ja toch, ja. Ik snap er echt geen ene sikker pit van. Ja, ik weet het, uh, Dirk, maar. Ik weet het niet. Nou, het gaat eigenlijk allemaal handmatig of zo, maar. Misschien is CPR er niet op, misschien. Hé, uh... hey, ik ben er al, ik hoor mezelf. Ja, ik ben daar. Oké, okay, CPR, dankjewel. Hé, hey, hé. Hey. <laughs> Oké, okay, nou, ik ga nog een keer iedereen verwelkomen. Ik ben eindelijk om, ja. Het heeft even geduurd, maar goed. Dankjewel, CPR. Ik ga begroeten CPR, Dredred, Dirk, Els, Emilio, Izet, Starman, Sunset, Tom, Star ...en alle luisteraars die niet op de chat zitten, maar wel luisteren. Allemaal uh, uh, Dankjewel. De ZPA dus zegt, ja, altijd minstens één minuut van tevoren connection en dan pas praten na elf uur. Oké, okay, ik zal het in mijn oor knopen. Ja, nou, ik was twintig seconden van tevoren gestart. Maar goed, ik ga er volgende keer iets langer dan een minuut van maken. Maar vorige keer was ik ook wel een minuut eerder begonnen en toch ging het wel. Oké, okay, dat is mijn fout. Goed, dit is Kletspraat, deel 11. Het is vandaag uh, vrijdag. 19 augustus 2022. En hier zitten we dan, hè? Ja, ja, ja. Daar zitten we dan. Er is geen IZ. Ik zie hem er wel tussen staan in de chat. Dus ik zie wel IZ boven mijn en Emilio staan. Op de chat dan, op de lijst. Ja, gewoon zegt hij. Dus hij zou wel. Oké. Okay. <laughs> maar ja, joh. Oh, er zou ook nog een goede vriend van mij mee luisteren. Ik weet niet of hij er Ik dat ik op het zet zit. Zou ook kunnen. Nou, ja. er zit een stukje kaas te eten. Dan zit nog een, een stukje... Mmm. Het is een beetje plastic nog. Oh jee. Ik heb al een kaas, dus ik neem een stukje kaas voor mijn vrouw en voor mezelf. Net het laatste stukje. Dat heb ik in tweeën gedaan. dat moet nu de helft. Voor de tachtigste keer, zeg je op Dan spreekt het uit als is. Oké. Okay. Ja, er staat in z. Dus ja, is. Bij mij is een z en z en geen is. Dus ja. Dan moet je gewoon IS schrijven. Ja. IS, <laughs> islamitische staat. <laughs> islamitische staat van ontbinding. Oei, wat zeg ik nu? Maar goed, dat maakt niet uit. IS dan wordt het dan. Oké, okay, IS. Ja, je hebt ook zo met Engelse woorden hè, dat letters anders worden uitgesproken. Dat, zoals wij dat zeggen dan. Terwijl ze hetzelfde letter bedoelen. Ja, dat kom kom. dus uh, ik weet niet of het een betekenis heeft, I-Z, zoals het daar staat tenminste. Uh, ja, je hebt mensen die zeggen Sjaak en dan staat een Jacuze met een Q op zijn Frans. We zeggen niet Jacques, ofzo, zo. Ja <laughs> dan zeggen ze Jacques, ja. Dat is niet zo van, hey wij hey Shaki. Ja, Shaki van de Hoek. Hè? Omdat het op zijn Engels is, oké. Okay. Komt van easy of Isabelle, oké. Okay. Nou, oké, okay, ik heb genoeg geknabbeld. Niet zo netjes voor de radio, maar goed. even een slokske bier. Zoals elke avond. Ja, ik heb zondag wat geinigs meegemaakt. Wat leuks. Ik was naar de Vlietlanden geweest, zo'n dus recreatieterrein. Daar kan je zwemmen, je kan varen, je kan vissen. Nou ja, alles wat zo leuk van ik doen. Bijna alles wat ze leuk vinden is een mooi natuurgebied daar ook. Met veel vogel, uh, die vogelaars weet je wel, die kijken dan naar vogeltjes. En uh, nou, ik was daar dus geweest, helemaal op de fiets, bijna 12 kilometer. En ik fiets naar huis toe en uh, nou, dan kom je bij station Voorburg. En daar vlakbij, aan de overkant, er zit zo'n, dat ja, was vroeger een uh, patat en Dat was, is nu een beetje een restaurantje geworden. En ik had niet veel gegeten. Ik dacht, nou, ik ga toch even wat eten, hoor. Ik heb zo'n trek. En ik zie twee dames, zitten twee oudere dames. En die zitten dan, uh, de een die had een broodje kraket en de ander die had uh, een broodje spiegelaai. Dus uh, die is een verse, komt naar me toe. En die zegt, meneer, uh, wat mag het zijn? Ik zegt, nou, doet Tim ook maar zo'n lekkere uh, boterham met spiegelaaien. Uh, met spiegel hè, met uh, een beetje dingetjes erop en zo. Dus, uh, nou ja, en ondertussen bestel ik ook een bal koffie en die krijg ik en daarbij zit ik een checkje op te roken en dan zit er even verderop een oude echtpaar en die zitten daar gezellig te eten. Maar op een gegeven moment komt die meneer, die staat op en die zegt, meneer mag ik u wat vragen? Ik zeg, ja dat mag altijd. Hij zegt, zo, zou even ergens anders uh, hier op het terras willen roken want we hebben er last van? Zo, geen probleem hoor, dan doe ik hem toch uit? Ja, daar ben ik niet moeilijk in, ja toch? Ik bedoel, als ik eet, dan ben ik ook verzadigd. Dat hoef ik ook niet. Ik ga niet eten en roken tegelijk. Dus ik druk mijn peuk uit. En ik zit mijn koffie uh, te drinken. Nou, die man die zegt nou netjes dankjewel. Maar je gaat weer zitten en gegeven Het is even eerst met mijn heerlijke, drie hele grote boterhammen. Drie stuks met, uh, met een ei met allemaal, uh, ja... Uh, en maartjes en allemaal lekkere dingetjes erop. Nou, dat was om te smullen en ik had zo'n trek. Dan kreeg ik van de drie 2,5 eh, maar op. Maar van die halve heb ik toch het spiegel-ei dat eigeel in het midden wel opgegeten. Maar dat vond ik zo lekker. En een halve boterham. Het was ik vol, hè. En, eh, nou ja, ik zat nog een beetje wat na te, te kouwen, zeg maar. Dan komt hij z'n naar me toe, zeg ze. Want die mensen die dan over dat roken begonnen, die waren ondertussen klaar met eten. En die gingen afrekenen. Komt dat vrouwtje, die ze die, die verse naar me toe. Meneer, er is al voor u betaald. Betaald? Hoezo? Ja, deze meneer heeft voor u betaald. En dat was die man die vroeg of ik wil ja, ergens anders wou gaan zitten roken. Hij zei: nou dat vind ik zo tof van u, zegt u. Hij zegt, nou dat heeft u wel verdiend een gratis maaltijdje. Nou, ik was een beetje eet in, Nou ja, oh, een beetje verlegen van. Ik zei, nou dank u wel meneer, dat had niet gehoefd. Maar ik vind het heel, heel lief van u, dank u wel. Ze, nou, eet smakelijk verder en nog een fijne dag. Nou, zijn vrouw, euh, die, ja ook, euh, dat groeit dat wel goed. Dringen ze weer op de fiets verder. En, nou ja, goed. Ik weet niet eens wat het gekost heb. <laughs> dat weet ik nog niet eens. Maar, nou ja. Dus ik heb lekker mijn, uh, nou ja, goed, na ja, 10 minuten of vijf minuten, weet ik het, was ik klaar. Toen ben ik uh, ook, uh, maar ja, toen had ik de chauffeur nog bedanken, maar die was zo druk bezig met bedienen en alles. Toen ben ik mijn fietsen gestopt en, en, en naar huis gereden. Ja, normaal deed ik, doe ik er een uur over, hè, van mijn huis naar de Vlietlanden dus een uur fietsen. Ik deed er iets om, 43 minuten over of zo. Ik denk, nou, dat toch nog wel twaalf minuten eens met zo'n uh, e-fiets, zeg maar. Ja, dat is zeker leuk, Els. <laughs> oh ja, Jaap, je zit me wel lekker te maken. <laughs> ja, dat ja, is dan. Ja, zulke mensen moet je vaker tegenkomen. Hij nou, weet je wat het is. Ik denk dat die man heel veel tegenstand gehad heeft. Die heeft dat misschien een keer eerder meegemaakt, één of twee keer. En ja, je hebt van die mensen die zeggen, ik zit al buiten, of ze gaan ook saaiken, of weet ik veel. Nou ja, ik doe daar nooit zo moeilijk over, weet je. En euh, ja, kijk, ik heb ook een keer gehad op het strand, dat was jaren terug. Er zat die man, die zat zeker 15 meter van me af. En die wou ook dat mijn peuk uit deed. dat was nog een toerist ook. Een Canadees of zo, en hij zegt: Zou jij je sigaret uit willen doen? En dan praat ik over twintig jaar, nou misschien nog langer geleden, ruim twintig jaar geleden zo. Ik zei: Ja, meneer, kijk als u nou nog vijf meter van me af zit, denk ik: Nou, oké, okay, dan ga ik wel ergens anders zitten. Heb ik een Ten eerste stond ik er al eerder als hem, maar vijftien meter afstand hè. Of mijn sigaret uit meneer. U zat 15 meter van me af en de wind die stond ook nog eens een keer de andere kant op, dus daar kan u nooit last van hebben. Ja, toen heb ik gezegd: Ja, zo hoor, maar eh, ten eerste was, zat ik je eerder als u en ten tweede, de wind die blaast die kant op, die waait niet uw kant op, die waait richting eh, zee, zeg maar. En Hij zat helemaal aan de andere kant. Goed, dat leidde hij leidde verder ook niet moeilijk uit voor mij, nee, dat komt. Ja, toen mijn uit had, dacht ik: na, van weet je wat, ik ga wel eh, 50 meter verderop zitten, het strand is groot genoeg. Toen ben ik alsnog maar weggegaan. Was ik ook wat jonger, maar ja, ik denk als mensen het vriendelijk vragen en die zaten er al. En al, al was ik later bijgekomen, had ik ook mijn sigaret uitgedaan. Want, ja, joh, daar ben ik niet moeilijk. Weet je, daar ga ik toch een ruzie over maken, jongens. Kijk. Eh, ja, oké, okay. mensen die niet roken worden vaak als zerkauzen gezien, hè? Ja, bedoel, meestal zijn het mensen die heel moeilijk doen, vaak die zelf gerookt hebben. En die zijn de ergste ex-rokers die gestopt zijn, die zijn nog erger dan mensen die dan uit de peuk hebben aangeraakt. Vaak, weet je. Zij zijn eens anti-roker, ik had ook zo'n collega. Ja, die, was, die, die zat echt tegenaan te schoppen. Roken, ja, dat moeten ze verbieden, dit en dat. Ik zei, ja, maar jij, jij hebt toch ook gerookt, eh, Piet, of weet ik hoe die heette. Ja, jij hebt toch ook gerookt, eh, tot de zes weken geleden. Ja, nou, dat is helemaal niet goed voor je. Ik zei, ja, maar dat zei je toen ook niet, toen je zelf rookte. En daar gaan we eens eh, eng lopen doen, om even... Ja, weet je Dus ja Dus ja Dat, is, dat zijn van die dingetjes weet je. Ja, Mijn vakantie is ook al wel om ja, Ik heb natuurlijk wel het weekend natuurlijk wel vrij Maar mijn vakantie is officieel al om Maandag weer werken En ik vind het niet erg hoor Ja, ik ben toch liever bezig geweest Ik vind Nou ja, exrokers zijn vaak bang dat ze weer opnieuw beginnen Ja, dat klopt dus daarom willen ze vaak geen rookers in de buurt van die staan. En dan 15 meter bij je vandaan, wat een rare kost Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Hé, hey Danny, even kijken hoor. Hé, hey Danny, Danny gast. Ja, welkom, Danny. Ja, ja. Zo. So. Ja, mensen. Nee, <laughs> Ik, uh, we zitten nou met, ja, er 14 personen, maar er is één uh, robot bij. Er zijn nu 13 chatters. Ja, en misschien nog wel uh, een aantal luisteraars. Ik weet niet hoeveel, misschien een stuk of dertig, ik weet het niet. Maar ja, goed, ja. Nou ja, nou is die omzicht, jullie hebben misschien op de op radio gehoord, of op de tv gezien. Die omzicht, nee niet omzicht, ik bedoel die van de CDA. Die, uh, die voorzitter die ging dat weer een, uh, een beetje ja, over die stikstof. Uh, dat dat uh, mogelijk uh, toch niet te redden zo. En, weet, ik vind die toestanden in ja, Ik vind het allemaal best, jongens. Kijk in zo'n klein landje. Hoe houden wij nou die stikstof tegenhouden? Zo'n klein land met uh, Engeland aan de ene kant van de Noordzee. Duitsland in het oosten, Frankrijk en België in het zuiden. Nou, Frankrijk is nog best een behoorlijk land. Oké, okay, die dus hebben wat minder strenge maatregelen als wij hier zo. En wij, zo'n klein landje, met veel minder fabrieken. die gaan dan eens een van de strengste stikstofnormen invoeren van de EU. Dat denk ik bij mij, eigen jongens, jongens, jongens, jongens. Hoe lang bestaat de industrie al niet? Hm? En we zijn er allemaal nog. Er zijn nog nooit zoveel mensen op aarde geweest nu, op dit moment. Als 50, 60 jaar geleden. Het was natuurlijk ook een oorlogsvervuiling. Maar dat was tevoren al, in 1780 had je al smerige scho schoorstenen. Ja, toen kreeg je de industriële revolutie. Eind uh, 19e, begin 20e eeuw. Nou, je moet eens weten wat toen daarvoor troepen allemaal in de lucht. Vooral die kolen man, die kolen. Kijk, je had al minder mensen, tuurlijk, dat is ook wel weer waar. Maar ja, al die koeien, vroeger, ja, je had heel veel keuterboertjes. En dat is net zoveel als een paar van die hele grote megamastallen. Als ze bij elkaar beschouwd worden, worden we allemaal gewoon in de maling genomen. En weet je, al zouden ze ma maatregelen nemen, al zou het helpen, dan duurt het nog 200 jaar... Voordat het die stikstof een beetje op niveau is zoals het is. Zoals het moet. En bepalen wij hoe warm het moet zijn op aarde. Je weet niet. Het is pas sinds 1901 dat er gemeten wordt officieel. Temperatuur noemt. en normaal. Van daarvoor weten we niks. We weten alleen dat we kleine en grote ijstijden. We maken hem bijvoorbeeld uit zijn over gehad. Maar goed... Laat het daar maar niet verder over hebben, anders gaan we weer een herhaling vol. Hè. Elke avond <laughs> dezelfde uitzending, was is natuurlijk niet de bedoeling. Hm? Ja. maar Ik mocht ge... niet klagen, het heb hier in Den Haag heel even geregend vanmiddag. Kort heftig buitje, was er misschien vijf minuten. En daarna een beetje gespetter en de rest van de dag was het gewoon droog. Wel weinig zon, heel even zonnetje geweest, eind van de avond, of eind van de middag. En morgen is het droog. Misschien, ik weet het niet zeker, heel misschien, dat ik morgen even naar het strand ga. Ik ben nog niet één keer naar het strand geweest, wel naar het strand in Zoetermeer. En de vlietlanden bij Leidsendom. Maar ik ben nog niet één keer dit jaar naar het strand geweest. Vind je het niet erg? Minimaal twee keer per jaar ga ik wel eens naar het strand. Vroeger vaker. Maar nou ja, mijn vrouwtje houdt niet zo van het strand. Tenminste, ze, ze kan het allemaal niet meer. Dus ja, ik wil eigenlijk niet elke dag gaan. Want ja, daar zit het fruitje ook al in, weet je. Dat ik ook weer zielig. Ja. Ja, maar stikstof en klimaat, dat is toch hetzelfde lijkt me. Dat is toch hetzelfde probleem. Stikstof. En ja, door die stikstof uh, heb je natuurlijk ook uh, dat het klimaat uh, te warm wordt. En ik, ik neem het wel serieus hoor. Die, die milieuproblemen, natuurlijk is er wat aan de hand. Maar uh, ik denk dat dat allemaal factoren zijn die bij elkaar komen. Natuurlijk hebben de mensen ook wel enig invloed erin. Maar het lijkt wel religieus. Oh jongens, vroeger zei ze in de jaren tachtig, als het zo ook weer was, zei ze nou, het wordt. Wat echt tropische temperaturen En nu is het een ramp. Dat is ook bij mensen onnodig bang te maken. Dus is de angstcultuur. is al begonnen met religies. Door mensen bang te maken voor de duivel en voor de hel. Maar pas op hoor. Want als je dat doet, dan ga je naar de hel. En uh, <coughs> religie, en uh, ook heidense religies net zo goed, angst er wordt met angst geregeerd. Angst. Bang maken. Mensen bang maken voor het communisme. Bang maken voor het populisme. Bang maken voor de islam. Uh, bang maken voor nou ja, wat dan ook. Maakt niet uit wat. Ze proberen ons onder te houden door mensen bang te maken. En natuurlijk, er zal best wat aan de hand zijn. Het is niet zo dat ik alles als onzin zie. Ik ben geen wappie. Maar ik ben ook niet zo iemand die wegkijkt. Van nou, het zal wel, het zal mijn tijd wel duren. Kijk, ik ben eh, ook de jongste niet meer. Maar ik wil niet dat, ja, ik heb dan wel geen kinderen, maar ik vind het vervelend voor eh, de generatie na ons. Eh, als ze daar last van hebben, ja, natuurlijk. Ik gun ze ook een goed leven. Hè? Eh, ja, tuurlijk. Ik heb ook neefjes, die, uh, mijn broers hebben ook kinderen en ik hoop ook dat ze uh, een prima leven hebben. Ik geniet iedereen, of ik je nou ken of niet, ik geniet iedereen een goed leven. En uh, ja, die oorlog in Oekraïne. Ja, ja, ook zoiets waar je zo. Als de oorlog is in een ander deel van de wereld, bemoeien ze daar niet mee. Als het om de hoek is of in de achtertuin, dan. Uh, nou jongens, hè, dan kan het geld niet op. Dan gaan er gaan allemaal wapens zijn en toestanden. Voor mij maakt ze het er alleen maar erger mee. Ja. Niet dat ik er tegen ben. Natuurlijk eh, moeten ze het land helpen. En eh, maar ja, wat daar gebeurt is natuurlijk niet goed. Want weet je wat het is als ze die Poetinse zijn gang maar laten gaan. Dan pakt hij morgen de Baltische Staten. en andere keer pakt hij Hongarije of Bulgarije. En ik hij probeert de heel Europa in te pikken. Want ja, ze zeggen wel, hij wil het Russische Rijk terug zoals het vroeger was, in de tsaren tijd. Maar volgens mij wil hij gewoon de hele Europa hebben. Hè? Want hij droomt van een, een verenigd Eurasie. Samen met China erbij. Maar wel Rusland als de baas dan, hè, natuurlijk. Dat is zijn doel gewoon. Nou, de Chinezen houden zich op de vlakte, die denken naar nou, Poetin. Ik vind het allemaal prima zouden zo ze er een beetje neutraal Maar die zijn ook niet echt blij, want ja, als we hier oorlog krijgen, dan verdient China ook geen moord natuurlijk aan ons. En daar zijn ze natuurlijk niet blij mee, dus ik ga op een gegeven moment ook zeggen: ja, nou is het wel even genoeg, meneer, meneer uh, Poetin. Nu moeten we stoppen, het wordt nou een beetje te gek wat ze doet. En dan wordt hij ook op zijn vingers getikt en dan zal hij wel moeten. Want van China, wint die natuurlijk, en nooit hè. Wij ook niet. We hebben een legertje. Met misschien. Uh, nou, hoeveel man hebben we? Nog geen 40.000 militairen hebben we. Nou, alles echt bezuinigd. Nou, jongens, ja, ze, uh, ze bezuinigen op alles en nog wat. Maar ja, goed. Even, eens even kijken wat de chat schrijft. Uh, jeeps, hoe lief. Weer meestal lief als ik slaap, zegt Jipsie. En toen ze zich Jaapje verwarde, ik zo, ja, dat hadden we net al gehad. Jipsie zegt ze lekker naar Scheveningen of de zandmotor gaan, Jaap. Of naar nou, Kuikduin, nou, ik ben vorig jaar trouwens naar de zandmotor geweest. Dat is mooi, joh. Echt, daar moet je echt eens kijken als ooit eens in De Haag komt. Dat is tussen Kuikduin en Monster in. Ja, jullie weten allemaal, de zandmotor dat is kunstmatig aangelegd. Een soort schiereiland, een soort haakvorm. En dan heb je zo'n lagune en dat zand dat spreidt zich noordwaarts. Dus dat strand wordt in richting Scheveningen, noordwaarts zo... wordt dan in de loop van de jaren steeds breder. En die haak verdwijnt dan. Oh. En dat kan al jaren duren, want die staat er ook al bijna tien jaar. En ze schrijft, morgen hier onbewolkt de hele dag 22 graden buiten. Dus ik ga weer zon in de tuin in Utrecht. Rond uh, twee uur regen... En Danny is net binnengekomen. Ja, Danny. Poetin pakt niet de Baltische Staten. De Baltische Staten zijn lid van de NAVO. Als één NAVO-lid wordt aangevallen... help helpen alle andere NAVO-landen. Met een verdedigingsgrijfton. Ja, dat is ook zo. Nou, ja, ook uh, Els. Van welkom Danny. Hé, hey, Danny. Danny boy. Ja, ja, welkom Danny. Ja... Ja, ik bedoel, gisteren zou het ook regenen. Nou. Of nee, vandaag toch, ja. Ja, gisteren was het al aardig weer. Ik heb nog een beetje in de tuin te pielen en zo. Nou, ik heb eigenlijk niet zoveel gedaan sinds dat ik eh, van Friesland vandaan kom. Ja, ik ben zondag natuurlijk nog naar de Vlietlanden geweest. Ben de vrijdag daarvoor, geloof ik, was ik toen. Nou ja, de vrijdag daarvoor ben ik eh, naar het Aastrand geweest in Soetameer. En morgen misschien naar de zandmotor. Uh, dus uh, ja, dus ja, de zandmotor is echt leuk hoor. Ik zal eens een filmpje maken, zal ik hem op, uh, op mijn Facebook zetten, kunnen jullie het zien. We maken een filmpje, die ga ik aan elkaar plakken. Oh ja, wat denk je, wat gebeurt? Ik heb een uh, virus scanner van Avira. Ik had eerst gratis versie. Maar die betaalversie was niet zo gek duur. Die was niet zo duur als die van Noordel. Dus die heb ik gekocht. Het eerste jaar is er ook nog geen viertientjes. En nu wordt het 64 euro per jaar. Dus dat vind ik nog meevallen. En dat denk ik. Maar uh, als ik een... Uh, ik had een, uh, mijn dingen gereset opnieuw. Uh, noemen ze dat een nieuwe versie. Van mijn programma waar ik videofilmpjes kan plakken en monteren. Kon ik uh, verversen tegen betaling. Dan kon ik hem moderniseren. Maar de plaatjes gingen niet in het mappie waar die... Thuis hoort de filmpjes en de foto's, dus hij, nou, hij het wel, maar hij kwam niet in de mop waar hij thuis hoort, dat kwam nergens terecht. En er was nog iets, dat programma voor die uh, mengtafel werkt ook niet zo lekker. En toen heb ik uh, die virus laten lopen en hij doet ook al die registers schoonmaken. En wat denk je, alles doet het gewoon weer dankzij die Avira, want hij doet niet alleen virus scannen. Hè. Hij doet ook, uh, ja, uh, uh, als je appies verouderd zijn, vernieuwd zijn en zo. En, uh, en dat voor, ja, voor dat geld. Nou, oké, okay, dan neem ik die dan maar. Hey, nou, op mijn andere telefoon heb ik een VPN van uh, AVG. Want die was vergeten bij AVR om de VPN erbij te nemen. Is die wel wat duurder hoor, dan betaal je wel bijna 100 euro. Ja, ik doe alleen op mijn telefoon heb ik VPN nodig. Op mijn computer heb ik toch niet nodig. En op mijn laptop ook niet. Dan heb ik gewoon A4 en op de, mijn telefoon AVG. En die werkt perfect hoor. Ook niet al te duur. Dus ja... Jongens... Eh. Nee? Zo zit dat dan weer eens. Even een slokje nemen hoor. Eh... Uh. Ja, maar ja, weet je wat dat is? Ik denk dat ik van de week uh, s'avonds eens een keer ga kijken of ik alsnog die mengtafel wil uh, rijgen Dat hij het gewoon weer goed doet, want daar klonk best wel goed. Alleen een beetje zacht voor de, voor de uitzending. Ja, daar baal ik van, want als ik met dat andere ding, hij deed het wel. Maar dan kon ik weer geen muziek draaien. Ja, toen dacht ik vorige week, weet je wat Jaapie doet? Die doet gewoon een USB microfoon erin. En dan kan ik misschien geen muziek draaien, maar dan kan ik wel kletsen. Maar ja, ik moet er ook eens een keer af en toe een muziekje draaien. En het liefst eentje wat ik zelf gemaakt heb. En dat wil ik ook gaan doen, maar dat komt er steeds maar niet van. Dan heb ik dit weer te doen nou, dan moet ik dat weer doen. En mijn zus en mijn zo. En eh, ja, mijn vrouwtje heeft natuurlijk ook de nodige aandacht nodig. <laughs> En die moet ik ook af en toe helpen. Ja, en natuurlijk. Dat gaat er allemaal een beetje tijd kosten. Hè? En dan lees ik Dirk. Die schrijft iets. Elsie heeft iets over. Duke? Uh, Utrecht, oh, dat gaat over die zo die, die, die Spaanse ronde of zo. En Dirk schrijft. Ik heb de gratis versie van Avira Virus scanner. Met ook de gratis definitielijst updates. Van nieuwe virussen. Jawel, dat doet hij ook. Werkt ook prima hoor. Maar ja, weet je wat, het is deze dan. Die heeft dan niets extra's. Die maakt dan ook je computer schoon. Weet je dat die gewoon. Het zijn geen schadelijke dingen of zo. Maar je vertraagt wel je computer. En haalt hij al die onnodige cookies eraf. En niet dat ze kwaad kunnen. Maar uh, ze, ze zijn niet schadelijk. Alleen je computer gaat daar langzaam van draaien op den duur. En dan maakt die maakt hij af en toe die registers schoon. En als, je, als je dat zelf in regelt. En dan loopt je computer weer wat sneller, weet je wel. Voor met je telefoon is dat natuurlijk wel fijn. Ik heb nog een oude telefoon uit 2016, die doet het ook nog steeds, al is die heel traag. Die gebruik ik voor mijn Spotify en uh, ja, ik bewaak het ook om uh, dingen op te slaan, weet je wel. Als backup. Dus uh, ja, dat kan ik ook doen. En dan uh, nou heb ik nou, bij Google ook nog een extra ruimte gehuurd. Waar ik dingen kan opslaan, filmpjes, foto's, documenten, noem maar op. Ik denk, mocht mijn computer crashen, ben ik tenminste niet alles kwijt. Nou, dan kom maar een paar euro, per jaar of zo, weet ik het. Uh, dan heb je zoveel duizend gigabyte bijna, of nou, zoveel duizend, zoveel honderd. of tweehonderd of zo. Maar dan kun je toch heel veel kwijt. Ja, dat voor die paar euro's jongens, ik bedoel, ja, ik bedoel. Waarom niet, hè? Dan rook ik maar een pakje check per week minder. Hè? Dat kan ik ook doen. Proost, Jaap, zegt Danny. En drinken een met je mee op de boot. Ja. Maar volgende keer neem ik mijn laptop mee. Dan moet ik het echt niet vergeten. Palen, man. Zal ik op de... Op de zal ik... Op de afsluitduik. Ah, oh, mijn laptop. Ja, want ik had die tas. Ik heb zo'n tas. Hij is eigenlijk te klein voor die tas, maar goed. Mijn tas is een beetje groot. Maar past er wel in. En ik, oh, die had ik klaar moeten leggen in de gang. Dat ding erin had ik hem nooit vergeten. Maar ja, goed. Het is al niet gelukt. Ik heb dan wel met mijn telefoon al, uh, op die zaterdag uh, lopen streamen 20 minuten lang. Maar het geluid is, is af en toe heel slecht. Dus ja, ik heb het filmpje gekopieerd van het scherm. Maar het geluid is zo slecht. Ja. Het is zo'n gedoe om dat geluid een beetje hoorbaar te maken. Je hoort het dan heel donker. En dan weer, weer goed wezen. Dus ja, ik heb het filmpje wel bewaard. Misschien ook een beetje plakken en knippen. Een paar fouten dus erbij. En dan... Ik moet wel dingen wegknippen. Ehm... De locatie is geen geheim, maar we gaan niet de precieze locatie geven. En eh, sommige mensen dat niet leuk vinden, dus dat gaan we dan ook niet doen. Dat heb ik met de Redder Radio dag ook niet gedaan. Dus, ja, dan wordt de knip een plakwerk, hè? Ik heb er geen persoon op staan of zo, maar we doen Ja, de naam van de haven of zo, die ga ik eruit halen. En dat soort dingen. Dus... Eh, Nee, dat ga ik niet Als mensen dat niet willen, dan doen we dat ook niet natuurlijk. Dus, ja, die ridderradio, dat, dat uh, is ook alweer een maandje geleden, zo, ongeveer. Ja, dat was in juli, hè. Ja, dat ja, was gezellig. Oh, nou, dat was mijn zo met de trein. Ja, het is minder vermoeiend dan met de auto. En ik had net de laatste tram, man. Ik had net de laatste tram te pakken. Ik zag lijn 15, nou ja... Kijk, van lijn 15 moet ik wel lopen vanaf de hoe heet dat, van de weg. Vanaf de, hoe heet die straat nou ook weer? Uh, Mussenbroekstraat. En bij lijn 16, dan kan ik, uh, hoef ik niet zo heel ver te lopen. Ik denk, nou ja, beter dan maar Mussenbroekstraat aflopen, alsof ik helemaal van het station moet lopen. Want ja, je weet nooit wat je onderweg tegenkomt uh, eh, rond uh, na 12 uur. Dus ik zag lijn 15. En daar ben ik gelijk woep, lijn 15 in. Hupperthee, rechts, naar huis. Vanaf is de Broekstraat uitgestopt. Recht doorgelopen, nou, ik was zo thuis hoor. Maar als ik lijn 16 pak, ik stap bij het uit, nou, ben ik binnen twee minuten ben ik thuis. Dus zelfs ja, wat dat betreft, bof ik wel hier bij het Op het eind zit er. Ik zit er zitten allemaal winkels. Lijn 16, lijn 1, lijn uh, 17 rijdt hier. Nou, een Rijswijk zit vlakbij de Herenstraat, Rijswijk, zit hier allemaal vlakbij. Dus wat, wat, uh, wat dat betreft zit ik hier wel goed, qua locatie. En gaat voorgaat rechts waar ik vroeger woonde, in de Withuisstraat, moest ik een pokken en lopen naar Robertijn. Na, na, na, dan was ik al zeker een kwartier onderweg. Dat was met de auto ook niet te doen, toen kun je ook je auto niet kwijt, toen al niet in de jaren negentig. Eind jaren en op begin begin aanzien. Dus dat, wat dat betreft zet ik hier wel qua infrastructuur heel goed hier. Dus uh, wel raar op werkdag eigenlijk. Er We zullen best wat mensen los van hebben. Maar ja, sport, dat moet hè. Ja, sport is gezond. Ja, Danny is ook uit, ik denk dat hij nog wel een huis staat. Uh, ja, ja. Eh uh, ja, yeah. ik zie hier uh, iets. Uh, online work, clients Kiwi Kiwi. Kiwi Ik weet niet wat het is, maar. Ik durf. Oh ja, yeah, dus Ik heb een aparte. Uh... Ah, Oké. Okay. Try me. Oh. Nou, oh. nou eens even kijken, ja. Yeah. Ik zit op een andere computer te streamen en, eh. Uh... De chat, de chat, die heb ik uh, op mijn laptop, dus uh, dat heeft geen invloed op de uitzending, dus dat kan ik gewoon even proberen. Hè? Oh god, moet ik dat ook allemaal invullen? Oh, ik zie het al oh, oh, verbinden. Ik heb een geen pagina verlaten. Nee, nee, pagina blijven. anders kom ik van de chat af. Ik weet niet of het hem gedaan heeft, maar kent de volgende artsen willen. Maandag ga proberen, ja toch? Terusten, IS. Welterusten, jongen. Fijne nacht allemaal. En hij is weggegaan. Uh, uh, Else ruikt terusten, rusten Is... Milieu, en nu je goed ook, ja, oké, okay. ja, ja, oké. Okay. Ja, Tom, die heeft hier een berichtje achtergelaten voor die Ik Zou ze even bedanken. Dank je, Tom. Dan we gaan we weer terug naar de radio-chat. Ja, dan zijn we weer op de openbare chat van Ridder Radio. Op vrijdag 19 augustus 2020. En Ondertussen is het 9 minuten over half 12. En we zijn wel lekker bijna 40 minuten aan het kwakelen. Of kwakelen. Zo noem ik dat dan, hè. Kwakelen, dus praten. Qua kelen. Hoe ik erop kwam, weet ik niet meer. Dat is zo lang geleden hoor. Qua ja. kelen. heb je ook iets als japen. Hè? Kopiëren van geluid, van muziek. Of programma's. Japen, dat is een term die bij Ridder Radio heel bekend is. Omdat ik vaak radioprogramma's opnam. Zo ook deze, want die kan je terugluisteren op mijn uh, webpagina. En dat heet alohadiozo.nl onthouden dus alohadiozo.nl het is geen specifieke uh, dingen zoals Aloha radio maar er zijn ook andere dingetjes op ik ga hem met een klein beetje uitbreiden met andere zaken en misschien ga ik wel uh, <laughs> Soort van mixwoord van krakelen, kakelen en kwaken. Ja, inderdaad, Red. Inderdaad. Hé, hey, Danny Gas is weer binnengekomen. Daar is Danny weer. Gezellig, gezellig. Ik denk, ja, nou, misschien. Ik denk, misschien gaat hij dan alleen luisteren. Dat kan natuurlijk, hè. Ja, gezellig. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ja. Uh, even kijken hoor, hoe krijg ik dat nou weer? Uh? Ik wil wel kunnen zien wie er allemaal op de chat zitten. Dan zie ik dit weer. Hoe kan ik dit nou goed krijgen? Uh, oh Oh nee, dat ga ik ook dat niet zo bedoelen. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na ga ik hem op de radio vertellen. Ik ben niet zo goed in moppen. Ja, wel van anderen, maar. Maar dat kon bij mij niet zo uh, gauw. Uh, vroeger gingen we, schrijft Emilio, wel eens naar het vuur te maken en een flesje wijn mee. was leuk. Ik heb je geappt, schrijft uh, Danny. Oh, dan moet ik even kijken. ga Kijk ja, ik even naar de app even. Even mijn telefoon pakken. Hij legt hier even Maar oh, gept zullen ze even kiek mee jong. Um. Oh, kijk eens. <laughs> ik luister wel hoor, maar het zit er moeilijk. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, ik zie hier in ieder geval uh, een filmpje. Ja, ja, ja, ik zie het. Ja, ik zie een filmpje, leuk. Even mij aan het ontluisteren. Via zijn Bluetooth speaker. Ja, dan kan je ook via de radio luisteren. we uh, kijken. Tom, die zegt, ik ga wel eens naar het strand waar Zandvoort. Lekker makkelijk, vanaf het station. Dus een paar minuten lopen naar het strand. Dat kan me heel goed herinneren, Tom. Ik had vroeger een oom en tante, die woonde in Haarlem... En toen zijn we met mijn vader en moeder en mijn broertjes en mijn oom en tante met de trein helemaal naar Haarlem gegaan. Vanuit, van Haarlem naar Zandvoort. En inderdaad, het was niet ver lopen. En het is zo lang geleden, toen ben ik jaren terug nog eens een keer in Zandvoort gaan kijken. Maar ik vind het niet meer wat het vroeger was. Met al die flats. Ja, ik vind, ja, ze zijn nou dingen eh, ook wel een klein beetje aan het verpesten. Die... Eh, Kijk, Kijkduin dat was ook een gezellige bladplaats. Dat was een beetje, weer een eenvoudige bladplaats, maar wel heel gezellig. Die hebben ze een beetje nou aan het vergripen met hoogbouw. Ja, wat denk je, al die ondernemers betalen zich blauw al nu straks, hè, die, die horeca-ondernemers. Ja, dan denk je, jongens, ze hadden het op moeten knappen en een beetje in de oude staat, dat ze het een klein beetje moderniseren tot daarom toe. Maar eh, ja. Maar goed, ik heb de appjes gezien hoor. <laughs> Ik zou even reageren. Op Danny. Ja, ik ken Danny al heel lang hoor. <laughs> Oké, <Okay, leuk. laughs> ja. het lukt niet zo goed, maar ik luister. Oké, okay, ja, Ik zie. Ik sta hier op mijn telefoon op de. Whatsapp, hè? Ja, en dan laat hij een filmpje zien. Ook oh, kort. Ja, oké. Okay. Ik, ik hoor me praten, ja. Een beetje. Ja, het is een kort filmpje van 12 seconden. Maar leuk. <laughs> dan wordt dan vanaf de boot geluisterd. En volgend jaar, als ik daar weer ben, dan... Zo beloof ik dat ik niet mijn laptop zal vergeten, dat ik wel in ieder geval gaat uh, uitzenden. Vanaf een boot, net als al die zeezenders goed weet je wel. Oh. Oh. schrok me wezenloos, mijn biertje viel om, maar hij was nog dicht. <lacht> ik denk, jeetje, gaat al dat bier over het tapijt heen, maar gelukkig hij was dicht. Schok schok me wezenloos, joh. <lacht> God Trek in een blootje. Ik heb nog wat over van vorige keer. Ik heb in Friesland gebloot. Dan heb ik een stukje blauw gekocht. Ik ga ook nog twee of drie draaien en dan is het op. Maar eh, ik heb van de week nog een paar keer zitten blauwen. Oh, wat is dat heerlijk man. Dat heb ik lang niet meer gedaan. Zeker een jaar of twee, Ja, jaar bij de radio heb ik ook nog een paar trekjes van iemand gekregen. Maar werd er toch nog een beetje stoond van, ondanks dat er maar twee trekjes waren. Dus ik ken eigenlijk hoeveel HTC <laughs> erin zit. Ja, ja. Of zo'n Bobby, ja. Bobby. Hmm, Bobby of wel Starman. <laughs> ja, ik weet Jaap, maar ik weet eigenlijk ook weer Jaap. Jongen, jongen. Ja, ja. hè. <laughs> ja, Godsverdomme. Even laten staan. Jaap, dat biertje. Ik heb hem al opengemaakt. Maar hij komt een beetje schuim uit. Maar het spuit toch gelukkig niet uit. Want dat is wat je bedoelt. hè? hoeft als je hem te vroeg openmaakt. Dan spuit er al wat de bier eruit. Maar het valt mij, Ik kom een beetje schuim uit. Maar niet dat het over mijn hand loopt. Tom die schrijft hem. Ik ga alleen overdag. Dus ochtends heen. Eind van de middag en begin van de avond weer terug. Ja en Jipsi uh, star zegt dat het geluidje voor het Jaap ook bij maakte Haha. <laughs> anders gaat het alsnog over het tapijt oh dat valt wel mee nou ik heb wel eens gehad hadden ze van die Schotenbrauw bier, want ik zit nog met die oude blikken dan hebben ze een nieuwe die, die oude Schotenbrauw die werd in Frankrijk gebotteld en die met die nieuwe blikken, die nieuwe uiterlijk worden in België gebrouwen. En die vent die. Uh, die had die nieuwe staan. En die oude, Dus ik had die oude gekocht. En die begon allemaal te, te schuimen. En te spuiten. Ik denk van lijkt wel een pornofilm. Wat is dit nou jongens. En die nieuwe niet. En dan verkoopt hij alleen nog maar die oude blikken Nou Ja maakt niet uit. het blijkt toch wel goed. Bij, daar gaat het niet om. En die dingen staan allemaal in een flinke een koeling. Nou, die dingen zijn ijskoud als je ze eruit haalt. Maar overal zie je allemaal nieuwe blikken van Sjoerd en Brown Al die oude nog. Ja, die krijgen die zeker voor een prikje opkopen. Of zo dat weet ik veel. Tot als ik naar een andere avondwinkel ga. Zijn er tien nieuwe blikken uit België. Dus gaan gewoon hetzelfde merk. Het is allemaal van Grols. Sjoerd en is van Grols. Het wordt dan uh, tegenwoordig niet meer in Frankrijk. Maar in België gebotteld. Net als dat bier van de plus. En Van de Hoogvliet, dat heet Holtland, Holtland, komt ook uit België, 50 cent, weet je alles, 50 cent. En ik vind maar toch iets lekkerder smaak hoor. Oh, het biertje is dus niet klaargekomen, zeg zeg je precies ja, ja, ja, nee, ja, die komen, die zijn altijd bezig hè, die biertjes, die komen nooit klaar, maar ze zijn altijd aan het werk dus uh, ja die ja, zijn altijd aan het werk ja. dat gaat gisteren hè. die komen nooit klaar die blijven werken ja dan kom, werk, kom ik wel wel eens klaar met mijn werk dan en dan ga ik naar huis en dan ben ik klaar gekomen met mijn werk dus ja, zo ziet dat dan hè. ja, niet dat u ineens op andere gedachten brengt maar, maar goed, het is nog geen twaalf uur als moeten we maar rode oortjes herintroduceren. Ja, dat doen we dan, dat kunnen we misschien wel eens een keer doen, rode oortjes herintroduceren van donderdagavond. Kunnen we dat, ja, als, als Dirk nou zijn uitzending een uurtje verlengt of opschuift, dan kan ik na twaalf uur lekker vieze praatjes houden over vieze schoenen en zo en vieze jassen en... Ongewassen handen, vieze nagels. Stof onder het te paard vegen. Uh, ja, ja zo'n soort dingen weet je wel? Van die dingen ja, van die dingen, daar koot en bier wel. Van die dingen ja. En dan schrijft Tom nog een heel verhaal over bier gesproken. Schrijft uh, Tom, ik vind het eind van een warme dag een koud wit bier zeer lekker. Ik heb al alcoholvrij wit bier gedronken. Ik kan alcoholvrij wit bier van een merk R-dinger aanbevelen. Ook geschikt voor mensen die geen alcohol drinken. Oké, okay. het is een keer te proberen natuurlijk. He, want ja, de smaak uh, zit hem niet in de alcohol natuurlijk. Maar ja. Dus ik was een keer bij mijn broer op de camping. En ik was natuurlijk met de auto. Hij zei, moet je een bier, lekker biertje ja, precies, ja lekker. Dus daar zit een potje bier, lekker koud ook. En eh, ik zit zo te genieten, en ik had het helemaal niet door. Hè? En dan had ik er al twee op. Hij zei: Moet je er nog een? Hij zei: Ja, ik moet door rijden. Ah, hij hoor, ik je uitschelen. En er nog één. Hij zegt, Merk jij niks? Ik zei: Hoezo? Hij zei: Ja, weet je wat je zit te drinken? Hij zei: Ja, bier. Ja, hè? Hij zei: Maar deze is alcoholvrij. En toen had ik het pas in de gaten, want ik merkte, ineens had ik door van, hé, hey, er zit geen alcohol in, want dan voel je op een gegeven moment, hè. na twee biertjes voel je dat wel. Ja, en nou vind je het. Ik zei, ah, oh, best wel lekker eigenlijk. Ik weet niet eens meer wat ik merk het was, hoor, maar... En het was best wel te drinken. Dus eigenaardig, eigenaardig, zei, geen miljoen. Maar niet vies, toch? He. Ja, vieze nagels. Natte sokken. Dat sopt zo lekker in je schoen, weet je, als je zo... Eh, met dat warme weer, dat dat allemaal elkaar plakt. Dat je, dat je broek gaat plakken, weet je. Je knieën. Blote, knieën. blote knieën, blote knieën. Ja. Zeg ik, dacht mevrouw. dag mevrouw, heeft je, plakt uw broek ook zo? Ja, ja. Dat natte, dat natte met die warmte, ja, plakt allemaal je bloesje. Ja. Leuk dat het zweet is in je borst. Hè? Ja. Uh, uh, oh nee mevrouw. Nee niet slaan. Nee nee ik bedoel. Ik... oh jee. Ik moet gauw weg hier. Ik moet gauw weg hier. Zegt de vieze man. En die mevrouw die begint met haar tas te slaan. Zo op de vieze man. En dan komt uh, Wim de B. Die komt dan aanlopen. Als er zijn de... ...de Duitse leraar... ...die zegt... ...wasse macht... ...maas... ...nog eenmaal... ...wasse macht... ...man... ...ja, zegt hij... Die, ...die mevrouw begint met te slaan... ...ik zei alleen maar dat er een paar... ...zweetruppeltjes tussen... ...dat de tegen thee wegloopt... ...ja, dat moet je ook niet zeggen, man... ...dat doe je toch niet tegen een dame... ...en dan geeft hem een klap, zeg... ...dus die, die vieze man... ...die lag helemaal lang uit zo... laveloos. En eh, daar legt hij, en die mevrouw die geeft hem nog een net na met de tas, zo, er zit dan een erin in in die tas. En ik zie het zo helemaal voor, me dat hij legt hij zo helemaal. Hij zegt, ja. hij zegt nou, dat biertje is zo hard aangekomen, dacht hij dat het dan een biertje was. Wat hij gedronken had, ja, die had hij ook in een prullenbak gevonden, als een half leeg blikje. Dus hij denkt ja, gratis, het is gratis de kijken een bakje patat en zo afgekloven patat ja, het is gratis het kost niks het is zelfs nog een beetje warm uh, ja uh, het is een beetje erg zacht ja mij met iemand een limelade overheen een beetje cola zit eroverheen. Nou maar ja dus even proeven. Ja, ja ja is stond de vieze man mee, zo ja koud en bier leuk man maar ze vroeger toch ook die, die man uh, die in dat tuinhuisje woonde. Ik ben Walter de Brosch Bruun. En mijn hobby zijn uh, gaten en geluiden. Ik woon in het tuinhuis van mijn moeder. En uh, ik kan nu Aura zien, ja. En die bij u is knalgeel. U, meneer. Ja, u bent heel erg agressief. Of was dat hij met Jacobs en van, Nes? ja joh, geweldig. Ja, je moet het eigenlijk zien, hè. Je moet het zien, die gasten doen het veel beter dan ik natuurlijk. Of, of, een, ba uh, of een bank op het park nog warm. En weer hebben gezeten. Want als je dan, voel je die warmte, ah, ja. Of die fietsenzadels ruiken, weet je. Ach, ach. Ja, dat, wat deed hij toen ook op dat bankje? Oh ja, dat was op dat bankje. Met die videoband. Dat hij, hij had geen videorecorder, Dan vroeg hij al mensen op straat, mag ik bij u thuis die video kijken? Dat heette de Donbeta-tax, noemde hij dat. En dan zat hij op dat bankje, dat zijn stenen bankje, ergens in een park. En dan ging hij dan die band, uh, deed hij dan het klepje open en ging hij met zijn vinger draaien. En dan dacht hij, misschien kunnen we nog wat zien op die Ja, Het is natuurlijk geen celluloid film. Dat je al die beeldjes voorbij ziet, jezus uh, natuurlijk, hè. Ja, dan probeer je dan zo te draaien. maar nou, dat deed die gasten fantastisch. Hey, af en toe, dan kom ik Wim de Bino wel eens tegen. Want uh, ja, ik uh, kom mijn werk als ik aan het werk ben. Blijkt dat hij daar in de buurt woont. Ik zal geen adres noemen, maar ik weet waar hij woont. Maar ga ik niet zeggen. Um, ergens in het centrum. En dan zie ik hem af en toe lopen. tegenwoordig uh, leek hij met een stok, ja. Ik hoorde tenminste van de buurtbewoners dat hij ziek is. Ja, hij is wel oud geworden hoor, Wim de Bie En die zei hem nog gedag ook. gaan uit zichzelf, hè. Zo, goedemorgen, Willem zo. Ja, O'Grouty. Ja hoor, goed hoor, zegt hij dan. Ah, ja, een hele gewone, aardige, lieve man is dat. Ik zag hem een paar jaar geleden nog op zijn fiets. En nou goed, ik heb hem ook wel eens. Ja, kijk, je hebt van die mensen die zien dan een BN'er en dan gaan ze dan... Uh, uh, dit en dat, weet je wel. Nou, nee, joh, ik doe altijd gewoon normaal. Nou, goedemiddag, uh, en dan groet hij vriendelijk terug. Maar hij is de laatste paar jaar echt oud geworden. Ik geloof dat hij ook wel ondertussen 80 is, want hij is van mijn schoonmoeders leeftijd ongeveer, ja. Misschien iets jonger, maar ik geloof dat hij ook op de 80 gepasseerd was 80 of 81 is, hij geloof. Ik dacht dat hij 81 was. Windeby. Ja, Kees is een paar jaar jonger. Ik geloof drie jaar jonger. Want ik kan me nog herinneren met één uitzending. Dat, uh, dat Wim de Bier die zei van... Ik ben 43 en ik ben van 39. En de andere die was van... Drie, uh, van 43 en die was 39. Oh, dat was Kees van want die is iets jonger dan. En <laughs> dan vond ik zelf wel pand. Dat was ergens in de jaren negentig of zo. Maar ik zie dat het bijna tijd is. Dus nu... Twee minuten voor twaalf, en we gaan zo stoppen. Ja, dat klopt, Els. Hij is over de tachtig al. Waar alles van Koterbis staat op YouTube, zegt Dirk. Ja, dat klopt. Ja, ja. Nee, ja, dat, dat, dat klopt helemaal. Dus, ehm. Uh, we gaan zo zoetjes aan afsluiten. En, ehm. Uh, ja, misschien wel een leuk idee om, om eens een keer na twaalf uur eens een programma over erotiek te maken. Wel met een beetje serieus, maar ook wel met een humoristisch ondertoon. En dan lijkt me dat leuk om dat gewoon met het teamspeak te doen. Want mijn teamspeak doet het ook weer heel stom. Dankzij dat avera programma doet mijn teamspeak het weer op mijn pc. En daar ben ik heel blij om. en denk ik, hey, hij doet het weer. Hij zat op een pagina waar ik me niet af kon. En dit is schijnbaar stelt of zo, op de een of andere manier. Maar lieve mensen, we gaan aftellen. Nog vijftig seconden. En dan, eh, ja... Dan gaan we weer eens dus even kijken... of ik eh, misschien nog eh, eventjes... precies de tijd in de gaten houden, lieve mensen. Dus... Eh, ja... En uh, oké, okay. nou, lieve mensen, bedankt, wel rusten. en ik zou zeggen tot volgende week vrijdag en we horen elkaar maandag bij Willem de Ridder. Doei doei en bedankt allemaal, doei.